René van Brakel met het NOS-journaal. Amsterdam is de onveiligste stad van Nederland. Dat komt vooral door het groot aantal straatroven en zakkenrollers. Ook worden er veel woninginbraken gepleegd. Het is voor het eerst dat Amsterdam bovenaan staat. Vorig jaar was Rotterdam nog de onveiligste gemeente. Die stad staat nu op de tweede plek, gevolgd door Maastricht.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 De man die in New York heeft bekend dat hij 33 jaar geleden Eton Peets heeft gewurgd, is aangeklaagd voor doodslag. De verdachte ligt op een beveiligde afdeling van een ziekenhuis omdat hij zichzelf iets aan zou willen doen. Hij biecht donderdag bij de politie op dat hij de zesjarige jongen heeft gedood en het lichaam heeft verstopt. Dat gebeurde op 25 mei 1979 toen Ethan voor het eerst alleen naar de halte voor de schoolbus liep. Volgens de advocaat van de verdachte is de man geestesziek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 Ongeveer duizend mensen uit Beverwijk hebben de afgelopen dagen op het stadhuis 1,31 euro opgehaald. Dat geld was anders gebruikt voor een kunstproject. De gemeente gaf de inwoners de keuze om het geld op te halen, om ze meer zeggenschap te geven over de besteding van gemeenschapsgeld. Beverwijk richtte een aparte loket in, waar burgers een zakje met muntjes ter waarde van 1,31 euro konden ophalen. Van het geld dat niet is opgehaald, wordt nu een kunstwerk gemaakt.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 Yeah. <laughs> making me hit bang with these